Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het rodental van de schietpartij in Las Vegas is flink gestegen, naar zeker 50. Het aantal gewonden is bijgesteld naar ruim 200. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Bezoekers van een countryfestival werden vanuit een hotelkamer... op de 32e verdieping beschoten met een automatisch wapen. De dader is door de politie gedood, het is Steven Paddock een witte man van 64 jaar uit Las Vegas. Over zijn motief is niets bekend. De politie was ook op zoek naar zijn partner en denkt te weten waar ze is. De Europese Commissie roept Madrid en Barcelona op tot een dialoog... om verdere gewelddadigheden zoals gisteren bij het referendum in Catalonië te voorkomen. De regio stemde gisteren over onafhankelijkheid... ondanks een verbod van de Spaanse rechter. De Spaanse politie trad hard op en bijna 900 mensen raakten gewond. Vanmiddag bespreekt commissievoorzitter Juncker de afscheidingsperikelen met de Spaanse premier Rajoy. Ook premier Rutte hoopt dat de Spaanse regering in gesprek gaat met de Catalanen om de rust terug te brengen in de regio. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is aan het eind van de ochtend weer op gang gekomen. Er waren problemen door een stroomstoring. Rond tien uur was die storing voorbij, maar niet alle treinen, machinisten en conducteurs stonden op de juiste plek. De Nobelprijs voor de geneeskunde is voor drie Amerikanen die slaaponderzoek deden. Ze ontdekten hoe eiwitten invloed hebben op de biologische klok en ervoor zorgen dat mensen, dieren en planten zich aanpassen aan het dag- en nachtritme. De drie moeten een geldbedrag van bijna 1 miljoen euro met elkaar delen. De komende dagen worden meer winnaars van Nobelprijzen bekendgemaakt. Het weer, af en toe zon, soms wat regen en het wordt maximaal 17 graden. Morgen in het hele land wat buien, ook soms zon bij een graad of 16. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A12 Den Haag richting Utrecht... zaten ze in Den Haag-Malieveld en Voorburg 3 kilometer... met 25 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht... Op de A44 de na richting Amsterdam is een auto gekanteld. De weg is zo goed als dicht tussen Oefsgeest en Warmond. Verkeer wordt er via de af en de oprit langs geleid. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Luncht. Wij hebben dit voor u even verzameld. om het eens goed onder ogen te zien. Totale Nederlandse onverwerkte emoties en ons cultuurgoed. Wij raden aan daarbij de zakdoek in de buurt te houden. Want het is nogal heavy. Wij boeren en boerinnen, wij werken dag en nacht. Wij ploegen en wij spinnen. En wij zingen uit der macht, Labadie, labada, labadonia. Zakdoekje leggen, niemand zeggen. Kati, K, kakada. En wij zingen uitermacht, macht, Sicilia, ju, ju. Wij spitten en wij spaaien wel twaalf maanden lang. Wij zaaien en wij maaien. En wij zingen deze zang te kijken, te kijken, de kijken, sa sa. super Het supergrutte ik zal het helemaal krijgen. Het supergrutte breien, ik zal ik. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, en la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, wij koeken, die smaken ons hier wel, wij dragen lijnen broeken en wij zingen even hel van je jingela, tschingela, hop, sa, sa. rond van en gauzen, rondflon, flauzen, vievela, peperbussen, vievela, smaak, je te kijken, te kijken, te sa, sa. Een supergrutte brei en ik zal het even wel krijgen, een supergrutte breien, en zal -e ik jij, labadie, labada, labadonia. Zak doe je leggen, niemand zeggen. KDK, D K En we zingen even helse zingen. Ja, Ik ga een pintje drinken de zondag na de noen. Wij dansen en wij klinken en wij zingen in het groen. Viger dom, viger dom, viger deri dom. Nooit kwam meer een bordje meer op. En ik stond erbij en ik keek erna. Van je jingle la jingle la, hopp Gisa gaza rond rond gause. la pimpermeze, viva las ma. Je tekei je tekei je tekei zazap. Het uh, supergrote ik zal het even geven. Het uh, supergroot bij je krijgen zal ik nee. Laberdi, laberda, laberdonia. Ja, klokje leggen, niet opzeggen. Ga dik aan, tolke kanaal En wij zingen in het Groot Cecilie. Ja, ju, ju, ju, ju, ju, ju, juus, juus. Dan gaan we nikken, en boven op de bok. Wij liegen onze zaken en gaan met de vrouw op stok van je rond, om flauw van je wostel, om van links om rechts om draait met een stien. Rond, rond, van malig en rond, ronddom, ronddom, ronddom, Nooit kwam weer een boertje weer om. En ik stond erbij en ik ging ernaar, tingela, tingela, op, sa, sa. er naar van je jingella, jingella, hop, zaza. Giezen had je kauwen, rond, flauw kauwen. Vier van dat vier van van dat vier. Jullie kei, jullie kei, jullie kei, zaza. Heus in mijn grote ik zal tegen kijken. kregen. Heus in mijn grote veeën, zal ik de Lammen die, lammen daar, lammen die, ja. Zangdoekje leggen, niemand zeggen. kan ik denk het na. En we denken vooral op stok Cecilie. Ja, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju. Ik hoef geen geld te tellen. Zin, schiet, spoelen, sherebekkers, poesdaar, tjikketjakker, kerkooltjes, klits, klets. Voor de kleine poppetijnen en de grote bimbom. Oh. Waarom dan kan van je wasselman, van links om rechts om ruim en een steen. Weer een weer en ik stond erbij en ik keek naar van je chingala, chingala, op ze rof, rof, van van reis, ik de. We die, we gaan. We die, ja. leggen, niemand zeggen dan die je applaus hè? Ja. Ja, maar het gaat maar door, dat applaus. Dat, uh, <laughs> dat nummer, nee, serieus, dat nummer duurt zeven minuten zoveel. Nee, maar dat is nu toch afgelopen? Ja, toch? ja als niet? Ik, maar als ik hem al staan gaat dit klappie nog... Uh, Twee minuten door, nou, daar gaan we niet naar luisteren, toch? <laughs> <laughs> ja, ik denk, nou, misschien komt er nog wat achteraan, maar... Ik heb geen idee. Zover heb ik het niet geluisterd, eerlijk okay. gezegd. Oh jee, komt nog wat. Kom nog wat. Schie, spoelen, scherbe, spoel, za spoel, zak. de Klits kerre, klets. Voor de kleine, de en de grote. Gaa-ja-raam-bam-bam je was al, man Van links om, met, soms graag, geen zin Nooit nog meer, een potje weer op En ik stond erbij en ik keek ernaar Van je tickela, tickela, hop-sa-sa als een ouze, rondkomt, kom-kauze Viva-la-mieter, bus-a-viva-la jutte je jutte je jutte je zie mijn vrouw en ik Ja, u weet het als te doen gebruikelijk na de klok van 1 uur. Altijd een stukje cabaret bij ZFM Zandvoort luncht. En dit keer was dat een keus van Dolly. Purper. Oftewel, we zagen er paars van, toch? Nou, inderdaad. Ja. Nou ja, er kwam toch nog een heel stuk achteraan. Ik denk, nou, ja, ja ik, uh, wist ik ook niet, hoor. Nee. Sorry. Ja, beter nee, Ja, nee, zeg nee. ik. Doe het. <laughs> Hij schaait niet, nee, nee, het voortgezet onderwijs <laughs> gaat het allemaal niet door. We gaan ja, even, ja, ja. nou eindelijk, dat, dat mooie liedje wat ik, waar ik het net over had. Ja. Dan gaan we eindelijk draaien. En dan draaien we hem wel helemaal. En dan gaan we Joop bellen, want uh, ik hoop dat Joop ons uh, te woord wil staan. Joop van is. We gaan het proberen. Van de Zandvoort huh? krant is. is het ja, Malen, ja, ja, ja, ja, ja. Wereldberoemd. Zeker. meer. <laughs> Wille Albert, die luisteraars uit de film Rode zien bekend met het liedje Telkens Weer. En dat is dan weer geschreven door Ruud Bosch. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd... dat ik die hemel krijg.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 mijn hart aangeeft, baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd. Telkens weer. Telkens weer. Slaat wat er vroeger was. Weer als een vlam.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 Mijn hart aan bij baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Alleen voorlees mijn hart aangeef bij wie ik vind, dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Ja, door die telkens weer, dan droom ik, er komt er weer een aan de telefoon en die gaat ons helemaal verlossen van onze zorgen en die praat ons bij over het weekend. Ik ben blij en... dat je er een grapje van maakt, want. Ik Droom je weer van mij, Charles? Oh Joop, oh Joop. Uh. Ja. Ja, Joop. We, zeggen, Joop we, zijn altijd blij dat jij, we zijn altijd blij dat jij ons komt uh, uh, bijpraten over uh, ja. wat er allemaal in Zandvoort is gebeurd. Het afgelopen weekend. Nou, het was nogal wat hoor, het afgelopen weekend. Okay. Ja, was het druk? Ja, nou ja, ik, ik heb me niet lopen vervelen in ieder geval. Het waren alleen dingen die veel tijd vergen. Mm. Want uh, ja. ik ben, uh, zaterdag was, was alleen maar sport eigenlijk. Nou ja, dat is altijd leuk om erbij te zijn, uiteraard. Ja. Uh, Soms voor het woord van SCW met 3-0 en de heren van Lyons met grootst mogelijke moeite van Lisser. Ja. Het uh, de reserve team van Lisser zelfs. Oh. En uh, uh, zondag was ik uh, ook weer bij sport. Uh, ja. ZHC tegen Noordwijk. Tegen de koploper was dat. Dat is de hockeyclub nou ja, neem ik aan. Even de voor de, hockeyclub, de luisteraars. Ja. Hockeyclub. het hè? Met de schh Ja, schondvoorts <laughs> <laughs> En goed, en die was afgelopen. Toen moest ik met een noodvaart naar de kocht. Want daar begon het matinee van Zandvoort Souvenirs. Ja. Yeah omdat ik zondag of zaterdag bij het baasbal was, kon ik niet zaterdagavond. Die zaterdagavond, nee. Zaterdagavond was een volledig uitverkochte zaak. En we denken, gisteren ieder Goh. Helemaal volle bak. Leuk. Geweldig. Ja, was het mooi? Ja, het is, ik denk, het zou zomaar een traditie kunnen worden als Dick Housset dat wil. Ja, daar komt het eigenlijk voor aan. Dick Housset, Peter Boer en Link van Driel. Die hebben het opgezet. Dat was hun idee. En ja. ze hebben het uitgewerkt. En meer dan 40 zandvoerders hebben eraan meegewerkt. God, wat Voord, enig. Achter de schermen. Leuk. Ja, dat was heel erg leuk. Ja. De zaal was er ook... We deden heel goed mee. Mee applaudisseren, klappen, weet je wel. En, ja. en er stond bijvoorbeeld een Louis Schuurman. Die stond... Nou, wat zo oud ouds van die Dat was gauw, tachtig, denk ik. Ja. Die stond er een partijtje viool te spelen. Niet normaal. Ongelooflijk. Um, uh, Greven de Berg op de accordeon. Ja. Super. Ja. Als, als die een beetje jazzy-muziek voor de, voor de uh, ogen krijgt, dan, dan leeft ze helemaal op. De, ja. Dat merk je aan het spel. grandioos, ja. geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Ze, uh, ze zei in, in de rust tegen Inderleff van Jij hoor, in de pauze. In de pauze. Me, ja. en dat uh, mag ik eigenlijk niet doorvertellen, maar ze zegt: Ik hou me niet meer van die smartwappen. Die wil ik helemaal niet. Oh. Maar ja, daar is haar instrument natuurlijk erg uh, geschikt uh, ja, voor. ja, natuurlijk. Voor. Dat nodigt uit, hè? Mee, lekker meegalmen. Ja. ja. Ja, maar ze, ze, ze speelt zo'n mooi accordeon, uh, uh, jazzie, uh, muziek uh, geweldig, super. Ja. Ja, en dan de uh, zang en dans en, en uh, ja, Dick Hoesee en, en uh, Henk Jansen, die waren ook weer geweldig. Ja. <laughs> zo'n geweldig duo. Ja, ja. <laughs> Met uh, natuurlijk um, uh, Dick Hoesee als aangever, of ja. uh, Henk Jansen als aangever... Ja. Ja, en dik, dik trap ze erin. Ja, gewoon in <laughs> koppertje. Ja, ja, ja. ja. Te moeilijk. Ja. ja dan was Leuk. ik uh, zondagavond ook nog bij Culture at the Beach. En dat is een, uh, een, een evenement. Ja. Dat is uh, het voor de zesde keer georganiseerd. Ja. Door uh, Lions Club Zandvoort, de serviceclub uh, Lions Club Zandvoort. Ja. En um, dat vorig jaar was dat niet doorgegaan op de een of andere reden. Dit jaar weer wel. Ik ben zelf geweest bij Vogels, maar het was ook bij uh, Passant en bij Captain Cott, Dus drie standtenten. Ja. Daar uh, kon men dan dineren en tussen gangen door werd er opgetreden door uh, com uh, comedians, uh, stand-up comedians. Nou, en ik moet zeggen, ik was dan bij Vogels, er was een volle bok daar, ik zat met 96 man, hallo. Zo 75. zo. 75 euro pp. Helmig. Zo. Ja, geweldig. En het was allemaal voor de stichting um, Tante Joy. Dat is een stichting die uh, jonge kinderen, jonge mensen opvangt, ja. van 0 tot 18 jaar, mm -hmm. uh, als hun ouders uh, uh, hulp nodig hebben. Dus een, die is een soort mantelzorgers. Ja, ja. Die kunnen dan in een weekend of een, uh, door de week of zo... kunnen ze, ze daar helemaal zichzelf worden. Helemaal even rust vinden. En um, um, ja, een goed doel natuurlijk. Ja. Nou, dat was uh, het goede doel van, van de Lions Club Stanford. Moi, moi. En ik, ik heb daar een Nico met zijn kliko gezien. <laughs> dat is zo gezellig. Oh ja, het klinkt, het klinkt ja. hilarisch in ieder geval. En, ja, hij zag er ook hilarisch uit. Als ja. en, en die had... Hele leuke uh, goocheltrucs. Yeah. Die, uh, ja, dan komt de jongen op het toneel en die neemt hij gewoon in de maling. Yeah. Uh, uh, hoeveel bal heb je nou in je hand? Twee. Nee, het blijkt dus geen één te zijn. En andersom ook natuurlijk. Oh. Uh, dat soort zaken. Ja. Yeah. Dat flikt hij gewoon. Hoe hij dat doet, mag de lieve heer weten, maar hij doet het wel. <laughs> en dan hadden we nog Marco Lopez. Uh, uh, een vrij jonge knul die eigenlijk de, de tegenwoordige jeugd een beetje op de hak nam. Ja. Heb je wel eens van uh, uh, Deb Debbie gehoord? Dobby? Debbie? Weet ik veel. Uh, nou ja. Daar kom ik wel weer achter hoe dat heet. Ja. Maar dat is, uh, ja, hij nam dat op de hak. Uh, helemaal goed. Geweldig. Want uh, hij vond het ook niks dat uh, die, die, uh, die spijkerbroeken met die scheuren erin en lappen eruit. En dat soort ja, taar, ja, ja, ja. nou uh, nam je helemaal op de, op de hak. En ja. hij had ik nog een Casper van der Laan. Ja. En die, uh, nou, als je... Die kon praten, snel, ongelooflijk. Als je, als je daar twee woorden vermiste, was je de hele context Maar het ging rap, in een tempo, ongelooflijk. En, en heel to the point en, en ontzettend ja. grappig. Ja, ja. En, en dan komt er nog bij dat ja. de keuken geweldig was bij Vogels. Uh, hmm. Dat mag echt gezegd worden. Ja. Super in orde. Ja, geweldig. Drie gangen, goede gangen. Ja. En... Uh, Uiteindelijk, uh, ja, ik ging dan wel wat vroeger uit. Dat is ook nog een, een loterij aan verbonden. Ja. Uh, ook allemaal voor die uh, stichting Tom the Joy. Ja, uh, geweldig. Mm. Mooi. Uh, Mooi. Volgend jaar. Ik denk, uh, tenminste, ik neem aan, volgend jaar in ieder geval het zal dat weer het geval zijn. Ja. Uh, want uh, ja, het levert gewoon heel veel geld op voor de goede doelen. Nou, en ja. daar zijn die service serviceclubs voor. Ja ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed initiatief wel ook dan, hè? Ja, toch? Ja, nou, dat, dat is eigenlijk wat ik te vertellen heb. Dat is niet ja. gek veel. Nou. Volgende week hebben we het eigenlijk ja. om te doen. Zeg hallo. Ja, je koren hebt... hè? Ja, korendag. Uh, Zandels Mannenkoor. En, uh, ja, Jesse Zandvoort. Ook en uh, van de, de seniorenvereniging Zandvoort. Een mm. van Tres Morkitos in het Standvols Museum. En, mm. en komen die avond in Epe en vloed. Ja. Ja. we mogen ja. nog wel een rubriekje voor je gaan bedenken ergens hè? om weer aan te kondigen wat er nee, staat nee, nee, nee, wat doen. een rit, nee. jongens dat gaan we niet doen dat hoeft ons zeker niet te vervelen maar het is nee. erg leuk voor Zandvoort natuurlijk en um, wat ik ook nog even wil melden is dat de inschrijving voor Rondje Dorp ja. en ik meen dat uit mijn hoofd dat het uh, zondag 29 oktober is ja. is ondertussen geopend de inschrijving kost een tientje dan krijg je een een, een, een t-shirt voor. Ja. En er zijn mensen, die alle t-shirts worden nu al gespaard, maar er zijn er niet veel. <laughs> ja, dat zijn collecte cijfers worden. <laughs> ja, mooi. Wie <laughs> ja, had kroegs, dat verwacht, hè, de eerste keer? Delenke, ja, negen kroeg zeg ik toen ja. mee, en donderdag in de krant staat, welke dat zijn, er dan beweging uit mijn hoofd. Nee, oké. Okay. En inschrijven, weet je dat uit je hoofd waar dat kan? Ja, bij, die, bij, die, bij, die bij die kroegen. Bij de deelnemende kroegen. Nou, dus ja, dat uh, moeten de mensen ja, even wachten tot de krant spel... er is. Ja. Wapen van Zandvoort, Lauwen, ja. Hardy, Jax, French. Ja. ja. Friends, ja. Uh, Jenks, uiteraard. Ja, oké. Okay. Nou ja, we, nee, we lezen ik het wel. Ik he? twee, ja, ja. nog ja, twee. Ja, ja. Het staat in ieder geval uh, staat het, uh, donderdag in de krant. Mooi zo. Joop, dan wacht we die net, even af. ik hoorde jou net jazz in je mond nemen. Bedoel je daarmee dat er een heel jazzweekend in Zandvoort is? Of is het weer de krocht? Nee, ik uh, denk in de krocht. Uh, nee, ja, ja, op zondagmiddag. Ja dat is die concertreeks van... Uh, um Erik Timmermans. Erik Timmermans. Ja. En uh, dit, deze keer komt Erik van der Luit uit mijn hoofd. Moet ik, heel even, ik heel even kijken. Twee tellen. Uh, Erik van der Luit. ja. Okay. Uh, Pianist. Ze, ze zijn geweldig. Ze zijn. En er komt ook een bekende drummer bij. Maar vraag me niet op dit moment hoe hij heet. Dat zal nou, Charles Duivel niet, niet wezen hoor. Nee, dat ben ik wel voor. Oh okay, nee, daar ben ik blij om. Oh. Ja, dan... Blap, blap, blap, blap. Krijg je dan nee. wel een les, mag maar. Ja, nou ja, jij begint. Ja. ja. En dan ja, dan had juist... ik had juist. Ik het eigenlijk. Ik had juist een aardig liedje voor je klaargezet. Oh? Dat... Ja. Blinded by the Light, die je afgelopen vrijdag ook aanvroeg. Ja, ja, ja, ja. Mooi nummer. Van ja. En mens, mensen met nou, ik zal, ik zal, met mijn hand, ik zal met mijn hand over mijn hart strijken en ondanks onze oneenigheid, die we zojuist door de telefoon hebben uitgevochten, Godzijdank, de confrontatie. Ja, je bent goed met jezelf, nee, Jo. Ik hoop je wel blij voor. Tot volgende week. We zijn Tot volgende blij week, met je. Okay. Joop. en weer ontzettend bedankt voor uh, je verslag over het afgelopen ja, weekend. Ja, gedaan, Oké, okay. okay, we horen weer. Dankjewel, Joop. Bye. <laughs> Doe. Doei. Blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night.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 Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Half twee luisteraars en kijkers uiteraard. Hè, want u kunt ook kijken, weet u wel. www.zfm-live.nl Goed, uh, het, een update van het regionale nieuws van 2 oktober 2017. Een automobilist heeft gisteravond op de N200 in Overveen een hert aangereden. De man zag het dier nog in de berm staan en vervolgens oversteken, maar kon niet meer op tijd remmen. Volgens de politiewoordvoerder is het dier dood. De automobilist, een 45-jarige man uit Velsenbroek... reed rond half negen richting Zandvoort toen het misging. Hij raakte gewond bij het ongeluk, al dus de woordvoerder van de politie. En omdat hij last had van zijn nek kwam er snel een ambulance ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de man nagekeken en toch voor extra controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de man is weggesleept en het dode dier is opgehaald door een boswachter. Er wordt een nieuwe fruitsponsor gezocht voor de Artisklas. De Artisklas is een hele kleine mini-dierentuin in Haarlem, in Haarlem Noord, wel te bestaan aan de Laan. En uh, zij kregen altijd van een sponsor op zaterdag... vers groenten en vers fruit voor de dieren. Uh, alleen de huidige sponsor moet er helaas mee stoppen. Dus zij zijn op zoek naar een nieuwe fruitsponsor. En uh, het moet wel goed fruit zijn in verband met vergunningen... die zij hebben voor het houden van de dieren. En belangrijk is ook dat het op zaterdagen gebracht kan worden... Aangezien zij eh, niet afhankelijk zijn van eigen vervoer. Naamsvermelding van sponsoren op de website terrein, op het terrein. En social media is eh, vanzelfsprekend een teruggave. Een buschauffeuse is in de nacht van zaterdag op zondag rond half drie s'nachts mishandeld. De verdachte ging er vandoor, maar passagiers lieten hem niet zomaar gaan en gingen achter hem aan. En uiteindelijk kon hij door agenten aangehouden en ingerekend worden. Vrijdagavond trof de politie in de Martinez-Nijhofstraat een gestolen personenauto aan. Buurtbewoners constateerden dat er twee verschillende kentekenplaten op het voertuig gemonteerd zaten... en schakelden toen de politie in. Tijdens het onderzoek ter plaatse bleek dat beide kentekenplaten van diefstal afkomstig waren. Tevens stond de auto sinds 2015 als gestolen gesignaleerd. De voor buurtbewoners onbekende auto heeft maanden in de straat geparkeerd gestaan. En omdat de verzekering de benadeelde reeds had uitgekeerd zal het voertuig ter beschikking worden gesteld aan de verzekeringsmaatschappij. Agenten hebben zaterdagmiddag rond half twee een man aangehouden met een gestolen bakfiets. De politie zag de man fietsen over de Heerenweg in Heemstede. Agenten waren op de hoogte dat er eerder een bakfiets was gestolen... en de verdachte voldeed aan het signalement en ook de kenmerken van de bakfiets kwamen overeen. De verdachte, een 31-jarige man uit Zwaanshoek... is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we horen wat Dolly ons te vertellen heeft... als het gaat om de weersverwachting voor de komende dagen. Ja, nou Charles, het is op deze maandag wisselend bewolkt met kans op een bui. De west- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar zo'n 16, 17 graden. Vanavond en de komende nachten is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. De rest van de week schijnt af en toe de zon... maar elke dag, maar dan met uitzondering van de woensdag is er ook kans op wat regen of enkele buien. De wind waait woensdag vanuit het zuidwesten... en de overige dagen deze week uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt naar gemiddeld een graad of 15. Dat was dan het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. is it really true this feeling that yeah. I feel for I you know. your own kind yeah, of loving is, yeah. that makes yeah. me think yeah. nothing could yeah. yeah. ever yeah. take the place of you yeah. Yeah. and yeah. it's so funny funny yeah. what you yeah. do yeah, yeah. Well, honey yeah. honey, yeah. honey yeah. what you yeah. do yeah. what you yeah. mean yeah. to me and yeah. you know honey honey though it's so funny funny that Dolly, wat ben jij sweet voor ons vandaag... dat je al die mooie nummers voor ons uitzoekt? Ik ben al, altijd sweet. Ja, ja. <laughs> too sweet to handle. Ja, ja. too sweet. Ja, ze is ja. Al, ik zal het even vertalen voor de luisteraars ook. zo zoet. Ze is zo zoet. Zo zoet. Ja, ja, zo zoetjes aan. Ja. Ja, ja. Nee, je... leuk hè, de sweet weer. hè? Ja, ja ik vind het eerder... die hoor je niet zoveel meer op de radio, vind ik. Nee, nee. Het, het, misschien is het de zoete muziek. Dat, kan ook. dat zou natuurlijk zomaar kunnen zijn. Ja. Het is natuurlijk wel uit een periode dat dit soort liedjes allemaal... Uh, nou, ik vind, ik, hoog ik de, blijf het gezellige muziek ik vind, het, ik vind gewoon, de muziek uit de 60, 70, 80 jaren vind ik gewoon... Als je dat vergelijkt met wat er nou wordt geproduceerd... Dolly, sorry, maar ik blijf toch voorkeur houden voor die periode ja. die ik zojuist noemde. Ja, kan ook te maken hebben natuurlijk met de periode in je leven. Dat dat nou, een, een leuke periode zeggen, was. Oh, dat valt me nog mee. Ik dacht dat je wel zeggen dat dat kan in je leeftijd liggen. Eh, nou ja, nee. Het <lacht> <lacht> was gewoon een leuke tijd, jaren zeventig. Ja. Ja, ja, maar ook de kwaliteit van de... Oh ja, dat wil ik nog even vertellen tussendoor. ja. ja. Ik, ik luisterde van de week naar Radio 1 en dan hadden ze het over de Rolling Stones. Ja. Wist jij dat die, die Charlie Watts, dat die, dat die uh, de drummer hè, van de Stones, ja. dat die kelkanker heeft gehad? En dat, ja. en dat is ja. in, in, bij een routineonderzoek aan het licht gekomen? Ja. En dankzij dat feit is hij daarvan genezen. Omdat ze er op maar, tijd bij waren, ja. ja. ja maar ze hadden het natuurlijk over de Rolling Stones, als zijn de oude rockers. Hè, de ja. mannen die de 70 zijn gepasseerd en nog steeds volop. Gas op het podium gaan. Ja. Uh, maar ook die Ron Wood, die, die had longkanker. Mm -hmm. en, die, en die is, dat is ook bij, gewoon bij een routineonderzoek is is ja. dat, dat naar ja. voren gekomen. Nou, denk ik dat die mannen, die hebben natuurlijk zoveel geld, dat die laten zich gewoon, denk ik. regelmatig e checken. Ja, ja. ja. gewoon zo'n. Zo ja, en dan ben je er in een vroeg stadium bij, hè, ja. als er zich wat aan het ontwikkelen is. Ja, waar waren ze gisteravond ook alweer? In Rotterdam of niet? Oh. Of in Utrecht? Waar hebben ze nou opgetreden? Ah, ik ik hier, weet het niet meer. Ik heb hier wat dat betreft een lo lo lo lo lo lo lo lopende die naast me staan. Oh, no. <lacht> nou, nou, nou, op, ah. nou. Nou, nou, nou, nou, die, nou, nou, nou, zegt hij nou. Ja. Ze, hey, hebben, uh, ze, ze hadden gisteren hun eerste concerten uh, ergens, maar... Ja, maar waar het was ook weer, dat weet ik niet meer. Dat, het? Heeft wel, uh, er heeft ook nog een heel stuk in het NRC gestaan. Hè. Ik heb het niet gelezen, maar dat... Uh, maar we kunnen de, even in Google enzo. In in in, nee, ik heb het al in Gelredoom. Gelredoom. Oh, Arnhem. Ja, Arnhem. Ja, Arnhem. Ja, ja. ja. Nou, je had het net over de, de, de gezondheid en dergelijke. Maar ik heb wel eens gehoord, ook, dat die uh, Keith, wat heet je nou, Keith? Keith uh, Richards. Keith Richards. Dat die uh, een kind zoveel tijd uh, zijn hele, hoe heet het, laten uh, verversen, zijn bloed en uh, dergelijke. Ja. Ja, ja, ja. Of dat een fabeltje is, of werkelijkheid. Ja, kijk, maar. Dat die dan op die manier eigenlijk al die, die want ja, uh, gebruiken natuurlijk, hè, flink uh, innemen. En uh, dat, uh, ja, ja dat moet je, je lichaam uh, moet dat. Uh, maar je kunt hier in Nederland ook, het zijn ook van die organisaties, die particuliere instellingen, die hun scans aanbieden. Dan kun je, eens in de zoveel tijd, kun je je lichaam volledig hebben. Henny Huisman die heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Met, ja. Ook bij Henny Huisman is daardoor een, een voortijdige voor kanker in een beginstadium ontdekt. En mogelijk heeft dat ook zijn leven gered. Hij is er nog steeds. Uh, maar ja, je praat wel over een paar duizend euro wat je moet, moet opboesten om zo'n scan te laten maken. Ja, ja. En voor de ja, dat kost een begrafenis ook, dus... Ja, maar... <laughs> nou, nou, kan je weer nou. even doorsparen, hè? Ja. Nou, opscheid, een gemiddelde begrafenis. Nou, lekker, lekker praatje. Ja, je bent toch 7.500, 8.000 euro kwijt. Nou, dan heb je ja. een hele luxe begrafenis. Nee, hoor. Nou, echt wel? Nee. Ik nou, heb er pas ja, ik betaald. weet het van mijn moeder zaliger. Oh. Die was echt uh, met een de... normale kist... Ja, je keken. ik ga hier trouwens geen discussie over voeren in dit programma. <gül> nee, Sorry. Nee. Ik wilde eigenlijk even doorgaan als het mag. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer, want we hebben ook nog een artiest in het licht. Ja. En uh, ik weet niet of, je, of jij al wat klaar Ja, Jean Valet, ja. ik zie dat je hem klaar hebt staan, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Jean Valet, ja, dat is, dat is toch een, een artiest die ook wat minder bekend is. Dat um, komt misschien ook, ja, God. Uh, een, een belle geboren als uh, Paul Georges uh, Goeders. Heel anders dan natuurlijk dan zijn namens Jean Valé. Ja. Hij uh, is op uh, 2 oktober 1941 geboren. en uh, overleden op 12 maart 2014. Dus in principe eren we vandaag zijn geboortedag. En in 1967 vertegenwoordigde hij België op het festival van Rio. En uh, Jacques Prel was daar jurylid. En in 1970 ver vertegenwoordigde hij zijn vaderland... op het Eurovisie Songfestival met Viens Loublier. En daar verdiende hij de achtste plaats. Ik zie uh, in, in het, het lijstje van Jean Valais ook Brussel staan... Bovenaan. Ja, dat is dat nummer wat ook Lisbeth List heeft gezongen. Weet ja, maar je wel, maar volgens en mij is dat Breil. van Jacques Brel. Ja, ja van ja. Jacques Brel ook. Ja. Ja. Ja, ja, maar, ja, ja. Want mijn volgende vraag aan jou. Ik ja. weet niet of je het antwoord op kunt geven. Maar in Brussel, is dat nou van Jean Valet zelf? Of is dat nou van Jacques Brel? Nou, ik, is volgens mij niet van Jean Valet. Niet van Jean Valet. Nee, ik denk dat hij dat gezongen heeft van, van Jacques Brel. Dat hij dat overgenomen heeft. Hmm. Ja, heeft in principe men... kunnen de luisteraars natuurlijk thuis ook googelen. In feite wel, maar goed, uh, niet, iedereen, niet iedereen heeft internet natuurlijk, hè? Wij wel, lekker. lekker ja, nou ja, goed. <laughs> Daarom kunnen we ook wat vertellen. Ja, ja. <laughs> Nou, in ieder geval heeft hij in 1978 ook meegedaan met, uh, met het Eurovisie Song Festival weer. Met L'amour, ça fait chanter la vie. En uh, daar werd hij uh, tweede... Israël werd toen eerste en hij werd toen tweede. Dus ik denk wel dat het een zanger is die de moeite waard is... om even te laten horen en te vermelden. En hij is in 1999 trouwens door koning Albert II van België... tot ridder in de kroonorde geslagen. Dus dat is ook niet zomaar iets. Mm -hmm. En um, we hebben gekozen vandaag uh, van uh, een van zijn nummers. Dat heet uh, Kloppen, Kloppen. Je suis né avec des yeux d'ange Et des fossettes au creux des joues J'ai perdu mes joues et mes langes Et j'ai cassé tous mes joujoux Je me suis regardé dans une glace Et j'ai vu que j'avais rêvé Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse Tout finira par arriver Et je m'en vais Clopin, clopin Dans le soleil Et dans le vent De temps en temps Le cœur chancelle Il y a des souvenirs Qui s'amoncellent Et je m'en vais clopin, clopin En promenant mon cœur d'enfant Comme s'envole une hirondelle La vie s'enfuit, attire d'elle Ça fait si mal au cœur Ik qui een beetje een Entend, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs qui s'amoncèlent. Ça fait si mal au cœur d'enfant qui s'en va seul. Clopin. Loppen. Nou, best wel uh, apart, uh, Frans-talig repertoire, Doei. Mooi toch? Een ja, beetje jessie, hè? Ja. Lekker. Ja, ja heerlijk. Uh, ik heb nu een nummer uitgekozen waarvan ik eigenlijk verwacht dat de luisteraars uh, gaan huilen. Ach, jeetje ja. weer. Telkens zou... weer. Nee. nee. <laughs> Telkens weer laat je ons het huilen. Heeft, het heeft er wel mee te maken. Oh, jee. Het is <laughs> namelijk zo, Ruud Bos, gisteren in de studio van Radio Beverwijk... die begon te huilen bij het horen van zanger Josh Groban. En um, wij vroegen natuurlijk aan hem, van, wat is er aan de hand? Ja, elke keer zegt hij, als ik die man hoor zingen... al heeft hij maar een paar regels gezongen, dan schiet ik meteen vol. Die man heeft iets in zijn stem wat mij zo ontroert en zo emotioneert... En nou dat was ook, uh, dat werd ook werkelijkheid, want wij draaiden een nummer gisteren in, in de studio van Radio Beverwijk, En hij schoot acuut vol. Nou, ben ik nieuwsgierig luisteraars, of u dat nou ook heeft met Josh Gaan Ik ga even eerst een uh, rol WC-papier halen dan. Ja, doe maar mooi. Ja. Doe maar. Neem van mij ook een stukje mee. Dan. Ja, dat is goed. We delen wel. I was the one who had it all I was the master of my fate I never needed anybody in my life I learned the truth too late I'll never shake away the pain I close my eyes but she's still there I let her steal into my melancholy heart It's more than I can bear Now I know she'll never leave me Even as she runs away She will still torment me Calm me, hurt me Move me, come what may Waiting by an open door I'll fool myself, she'll walk right in And be with me forevermore I rage against the trials of love I curse the fading of the light Though she's already flown so far beyond my reach, she's never out of sight. Now I know she'll never leave me, even as she fades from view, she will still in myself shall walk right in And as the long, long nights begin I'll think of all that might have been Waiting here for Josh Groban was dat luisteraars. En ik draaide hem, omdat gisteren uh, componist Ruud Bos daar zo van ontroerd raakte. En nou, misschien nu thuis ook wel. We gaan even een nummer draaien op verzoek van Onno Hulshoff... hier ook aanwezig in de studio. A new day has come. En we vermoeden zo dat het gezongen wordt door Celine Dion. Nou, dat klopt wel. Maar of dit ook de uitvoering is die hij bedoelt, dat gaat nu blijken. waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to be strong Hold on and don't shed a tear Through the darkness and good I knew I Where there was weakness, I found my strength, all in the eyes of a boy, hush now, I see Luisteraars, zijn we het eind gekomen van uh, twee uur lang uh, Zandvoort-Lunst. Dolly, zo snel gaat het? Ja, het gaat uh, te snel, want we hebben niet alle jarigen kunnen feliciteren... of uh, jarige artiesten in het licht kunnen zetten, helaas. Maar uh, ja Jacobus Satorius is vandaag ook jarig... maar daar zal ik donderdag iets van draaien. Nou, helemaal goed. Yep. We gaan eruit met uh, ja, vannacht. De kevertjes. Vannacht. De nacht ervoor daarna haat je Dank voor het luisteren allemaal natuurlijk. En uh, wat ons betreft uh, mooi weer en wij het ook. <laughs> oh. Zeker weten. Uh, ja. En, ja. Uh, uh, morgen heb je het Jansen met, uh, met Anstra ja? denk Ja, en dan woensdag uh, Dolly aan de knoppen en uh, Ron als sidekick. En donderdag uh, ben ik waarschijnlijk alleen. Oké, okay. <laughs> en Beb, Beb is op vakantie? Beb is nog niet terug, die is ah. volgende week woensdag weer. Ah, Oké. Okay. Yep. Nou, Ik goed. zou zeggen, fijne dag nog allemaal. En bedankt voor het luisteren. En Charles, weer bedankt voor het schuiven. Charles, dan. Ja, oké dan. Onno, -no, bedankt voor je, voor je inbreng. Ja, en de koffie natuurlijk. Ja. Oh ja, ja. Last night is a night I will remember you by. When I think of things we did, it makes me want to cry.